Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Minister Ollongren moet opnieuw onderzoeken of er meer tapverslagen zijn... van afgeluisterde gesprekken van de Hofstadgroep... in de aanloop naar de moord op Theo van Gogh. Ook moet de minister uitleggen waarom sommige verslagen niet openbaar zijn gemaakt. Dat heeft de Raad van State beslist in een zaak die was aangespannen... door een journalist die onderzoek doet naar de moord op Van Gogh. Mohammed B, de moordenaar van Theo van Gogh... maakte deel uit van de Hofstadgroep, een terreurgroep in Den Haag... die in de gaten werd gehouden door de inlichtingendienst. De Britse regering wil koningin Elisabeth vragen... het parlement met recess te sturen. Volgens Britse media hoopt premier Johnson zo te voorkomen... dat het Lagerhuis een no-deal-Brexit kan tegenhouden. Volgens de BBC zou de regering halverwege oktober... De nieuwe plannen willen presenteren. Het parlement zou zo te weinig tijd hebben om wetten door te voeren... die de brexit op 31 oktober kunnen voorkomen. Een man van 59 uit Amsterdam had van artsen van het OLVG-ziekenhuis gehoord... dat hij terminaal ziek was, maar eenmaal in het hospice knapte hij weer op. Ron Brand worstelde met nier- en leverfalen. Hij had zijn woning opgezegd, zijn inboedel laten ophalen... en alvast rouwkaarten besteld, toen hij zich weer beter voelde... Volgens AT5 hadden zijn artsen een fout gemaakt... en is de levensverwachting van brand opgeschroefd naar twee jaar. Vrijdag moet hij vertrekken uit het hospice, maar nu dreigt hij dakloos te worden. Een schrijnende zaak vindt zijn huisarts die de gemeente Amsterdam om hulp vraagt. En Rob de Nijs is gisteravond van het podium gevallen bij een optreden in Naaldwijk. Tijdens het nummer Banger Hart verloor de zanger van 76 zijn evenwicht en viel hij achterover. De Nijs wil het de komende dagen wat rustiger aandoen... maar is voorlopig niet van plan te stoppen met optreden. En dan het weer. Het is zonnig en warm. 25 graden aan zee tot een tropische 32 graden landinwaarts. In het zuidwesten kan nog een onweersbui vallen. Vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer en windstoten. Morgen is het iets koeler met 21 tot 26 graden... maar blijft het wel droog. Zaterdag wordt het opnieuw zomers warm.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van de Euro, Euro Breakdown. Ja, het is 4 over 7, bijna 5 over 7. en ik kan jullie wel echt heel blij melden. Ik ben niet meer alleen. Nee, hij is er weer. Jezus. Weer een dagje uit de dood opgestaan. Echt waar. Oh. Man, man, man. Waar was jij? Ja, voetbal. Alleen maar voetbal? Alleen maar voetbal. Nou, Alleen, Alleen maar voetbal? Ieder weekend? Ieder weekend voetbal. Ja, nee, dat geloof ik niet. Ajax heeft niet ieder weekend gespeeld. Ja, wel. Nee, dat geloof ik niet. Ja, dan niet. Nou, dan niet. <laughs> <laughs> ja, ja, dat zijn mijn prioriteiten. Echt waar. Sorry. Prioriteiten? Ja, ja, dat maakt niet <laughs> uit. mijn <We laughs> uitspraken zijn nog steeds niet veranderd hier. Oh. Ach ja. Fijn dat je uh, toch weer even, ja, even ik, er ik, bent. Ik, ik, ik maak even een gaatje open. Ik kom gewoon weer een keertje langs. Gezellig. Ja, nou, hoop ik. Goed. Oh. oh, lekker. Oh, dit heb ik ook al gemist hoor. Hij is er, hij is er. Oh, oh, heerlijk. Dus het was bij jou voetbal, voetbal en nog meer voetbal. Heel veel voetbal. Ja, nou, hartstikke goed. Ja, mooi toch? Ja, mooi. Even een korte samenvatting van wat we allemaal gaan horen en tegenkomen vanavond. We gaan onder andere de 40 lekkerste platen van Europa gaan we draaien voor jullie. Maar we hebben natuurlijk ook nog genoeg nieuws voor jullie klaarstaan. Onder andere de Spotify-lijst van Lucas en Steve en Ariana Grande na twee jaar terug in Manchester... En dan is er natuurlijk ook nog de Annabelle-zanger Hans de Boy. Die kon nog zijn comeback aan. Daar gaan we straks meer over horen. Ja, en Nessa, die vernoemt een rollende steen op Mars naar de Rolling Stones. Dat en nog heel veel meer hoor je natuurlijk straks bij de Your Breakdown. Maar eerst Hardwell en Trevor Guthrie met Summer Air. Sun on your skin, feel the love sinking in. Oh babe, what we waiting for, we got nothing to do. You got me, I got you. Feel the sun on your skin Feel the love sinking in Said babe what we waiting for Ain't no place I'd rather be I got you, you got me It's going off, I swear Out live, we the rhythm out of my people's having love the rhythm out of my love the reach out the rhythm and reach it Out Live Live. Ja joh, de Don Diablo met de Rhythm. Lekker, lekker, lekker. Heerlijk. Ja, zoals jullie weten hebben we ook altijd een aantal nieuwe platen die binnenkomen. En ik kan wel zeggen dat we er ook deze week weer vier voor jullie hebben. Uh, vier nieuwe binnenkomers uh, die we dus ik allemaal ook per plaatje ook allemaal rustig even gaan doornemen. Uh, dan gaan we beginnen met de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En uh, dat is van uh, Tom en Jane. En ja, niet te, ver, uh, te verwarren met uh, Tarzan en Jane. Maar Tom en Jane, een uh, stelletje die dus een uh, plaat uh, in een nieuw jasje heeft gestoken. En ik ben benieuwd of jullie hem nog herkennen. Get Get Down van Tom en Jane hoorde je net voorbij komen bij de Your Breakdown. Een van de eerste nieuwe binnenkomers. Van deze week een van de vier, om het even zo te zeggen. En ik vroeg natuurlijk of jullie hem al kennen. En ik zette die schuif open. Ja, hij herkende hem. Natuurlijk, ik ken hem met het meteen. Tuurlijk. Ik ken hem. Ja, hartstikke. goed. Heerlijk. Ik ben zo trots. Sowieso blij met al die. Uh... Al die liedjes en die nieuwe jasjes, weet je. Lekker, uh... ah, lekker. Nou, ja. ik, ik, ik ben blij dat het je goedkeuring kan wegdragen. Ja, gelukkig hè. Ja. Ja, dat dacht ik al. Ik zie je helemaal glunderen. Ja, zeker. <laughs> ik ben intens gelukkig. Uh. Gelukkig. Intens gelukkig. Dan ben ik ook heel blij, weet je dat. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Top. <laughs> hey, we gaan even door, want uh, Ariana Grande die is na twee jaren uh, weer terug in uh, Manchester. Uh, nadat uh, Ariana Grande's uh, concert uh, in Manchester 2017 het uh, doelwit uh, was geworden van een terroristische aanslag. Kijkt de wereld toe hoe de popster omgaat met de nasleep. Uh, ze blijft in uh, nauw contact met fans en zingt openlijk over trauma's in haar nieuwe muziek. En het levert haar de grootste successen van haar carrière op. Uh, dit weekend staat ze tweemaal in de Amsterdamse Ziggo en keert ze terug naar de Britse stad waarmee ze dus ook uh, voor altijd verbonden is. Um, even een quote van Arjan zelf. Ik heb geen tranen meer over om te huilen. Ik uh, ben maar aan het herpakken. Ik heb lief, uh, ik leef en ik... Uh, pak het weer op. En met deze woorden van de single No Tears Left To Cry uh, komt zij dus uh, ook in april 2018 elf maanden na de aanslag uh, weer, ook weer terug. Uh, een jaar eerder is ze hard uh, op weg om een van de grootste popsterren op aarde te worden als uh, 22 mei 2017 een concert van haar Dangerous Woman Tour in Manchester doelwit wordt van een terroristische aanslag. Bij de bomexplosie zijn uh, 22 mensen om het leven gekomen en meer dan honderden fans zijn er ook uh, destijds gewond geraakt. De zangeres uh, verlaat het Verenigd Koninkrijk, maar ze keert al snel terug om haar Wonderfans in het ziekenhuis te bezoeken. en een benefietconcert te geven met collega's. Uh, ze annuleert een deel van haar tour... en verdwijnt ook tijdelijk uit de schijnwerkers. Uh, ja, om dit te verwerken. En uh, ze, ja, daar volgt ook wel een, een loodzware periode. Uh, voor, uh, voor haar. 26 jaar uh, was. en uh, is nu 26 jaar, destijds 24. Uh, het lied uh, dat haar terugkeer inluidt. Uh, begint als een ballad. maar uh, wordt ook snel gedragen door een uh, swingende beat. en uh, ze bezingt uh, de verwerking van een zware tijd. en de wil om door te gaan met uh, het leven en uh, het is een thema uh, dat meermaals terugkomt op het album Sweetener dat in de zomer van 2018 dus uh, is verschenen. Uh, ze heeft ook een periode gehad uh, dat ze echt uh, kampte met uh, angstaanvallen, ook uh, posttraumatische stress. Best wel uh, pittig. Uh, op het, uh, ja, de derde single van het album uh, Breathing is uh, Grande open over het gevoel dat ze ervaart tijdens angstaanvallen. En uh, Ze kampte hier al wat langer mee, maar uh, de aanvallen ja, worden natuurlijk verergerd door het posttraumatische stresssyndroom dat zij hen uh, aan de aanslag heeft overgehouden. Um, dus ja, dat pittig. Dat is zeker pittig. En ja, daarom is het des de mooie dat ze nu het alles weer oppakt. Ja, ja toch? Ja, ik vind het knap, ik vind het heel knap. Uh, ik denk, uh, kijk, weet je, het is natuurlijk sowieso een, een, een, een nachtmerrie, dat wil je natuurlijk nooit meemaken. Maar. Uh, ja, het is wat het is. Het is wat het is. En je moet gewoon altijd doorgaan. Maar ze gaat door, Ze, en gaat, ze door. gaat door. Ja, wie ook doorgaat, ik moet eigenlijk bijna wel zeggen, terugkomt. Dat is voor ja, de oudere generatie die meeluistert vandaag de dag. Uh, Hans de Boy. Hij heeft zijn comeback aangekondigd. Hij is 61 en hij is van plan om na 35 jaar weer een comeback te maken. En hij zal zowel met oude als nieuwe nummers optreden. De boy wil zich weer helemaal aan de muziek wijden. na lange tijd in de schulden te hebben geleefd. En een stap daarin is het uitbrengen van materiaal dat hij met Hans Vermeulen maakte. voordat Vermeulen overleed. Met Vermeulen maakte de boy ook de hit The Alternative Way. De zanger kreeg zijn grote doorbraak met het nummer Annabel. En hoewel hij het nummer lange tijd niet wilde spelen hij wel weer optreden met de oude nummers die hij maakte, uh, omdat het publiek daarom blijft vragen, zegt de boy. En als ik nu reacties uit de zaal zie en hoor, ga ik met een gelukzalig gevoel naar huis, daar mag ik trots op zijn. Uh, de boy die zal uh, in september optreden, uh, zal hij dus uh, weer gaan beginnen. Dat duurt niet meer heel erg lang in een speciale aflevering van uh, Los Vast, een programma van Jan Rietman op uh, NPO Radio 5. Dus uh, hou uh, uh, NPO Radio 5 uh, in de gaten. Uh, want dan uh, heb je natuurlijk een hele dikke kans dat je Hans de Boy uh, live gaat horen. Ook wel bekend, natuurlijk, van Annabel. Het wordt niet zonder jou. Ja, ja inderdaad. <laughs> ja, pittig, pittig. Ik denk ja. dat hij toch nog de, de laatste jaren van zijn pensioen aan het vol wil, wil zingen. Tof ja, een beetje geld verdienen nog. Ja, een beetje binnenkomen nog. Ah. Hij heeft al zo lang niks meer gedaan, dus ik denk dat hij straatarm is. Nou, nah, straatarm, ik denk dat hij nog wel wat heeft hoor, maar uh, het zal niet veel zijn. Nee, niet meer wat hij gewend is. Nee, ik denk uh, dat de grens onder modaal wel bereikt is. Uh. Dat denk ik ook wel. Mm. Hij moet nog zijn pensioen even volmaken. Toch uh. tot de 70 zeventigste, dus ja. ja nou, nah, hij is, is 61, dus dan zou hij tot zes uh, 65 door moeten. Ja, zit hij in die grens, dan is het Ja, 68, hij zit in die grens. Hij zit in die, hij zit, nee, hij zit in die grens. Oh, Oké, okay, en heb hij massen op. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Maar we gaan het zien, hè, op basis van uh, wat hij verdiend heeft, krijgt hij, nou, uh, krijgt hij straks een, uh, een, een uh, wat is het, noemen ze dat? Een pensioen? Uh, ja, een pensioen, ja. Pensioen, ja. ja een pensioen. <laughs> en een AOW En Een AOW, ja. Een <laughs> WW. Nou, dat is weer wat anders. <laughs> dat had hij. Dat had hij, inderdaad. Ja. Dat heeft hij de hele tijd <lacht> gehad. Hey, dan hebben we het over een uh, plaat die eigenlijk uh, ook uh, met pensioen is geweest, maar toch heeft uh, besloten om uh, weer terug te komen. Uh, en dan heb ik het over uh, de volgende plaat. En dat is uh, in my mind De Noro en Gigi Agostino. Even leuk om te weten dat hij al 56 weken in de lijst staat. Hij heeft uh, vorige week in de week daarvoor nog gevochten voor survival. Maar heeft het uh, toch gehaald. Um, gaan we dat wat doen? Zit ik me net even te bedenken. Nee. Nou! Wat? Ga ik het redden? Ga ja, ik het, het proberen. Ja, dat red ik wel. Ja, tuurlijk red je. Zolang je wacht, red je het niet, hè? Mind, Gigi Agostino en natuurlijk ook Gaan waarom ik eigenlijk twijfel even of het zouden gaan redden... is omdat ik bijna was vergeten dat wij nog een tweede nieuwe binnenkomer hebben... die we in het eerste half uur van de Your dan gaan doen. En dat is niemand minder dan de samenwerking tussen Dimitri Vegas, Like Mike... en ook een oude bekende uit het vak. En dat is niemand minder dan Nicky Romero. En samen heeft dit drietal dus gezorgd voor de volgende plaat Everybody Clap. clap, clap, clap, clap, clap, clap. Everybody everybody, everybody. everybody. Everybody clap. Hoorde je net van Dimitri Vegas, like Mike en ook Nicky Romero voorbij komen. Lekker jongens. Dat, uh, we hebben de eerste twee nieuwe binnenkomers, hebben we in het eerste half uur al mogen draaien. En dan mag je natuurlijk een gokje doen in welke, uh, cijfers, uh, tussen welke cijfers zij zich bevinden. Maar dat ga je natuurlijk, straks ga je dat allemaal horen rond de klok van half negen. Dan gaan wij nu nog even één snel plaatje draaien. Voordat wij half acht. Sorry, ik zie, ik zie het. Ja, mijn klok staat thuis voor. Dus ja, dan ga je al, <lacht> al gouden fout goud in. We hebben nog tijd voor één plaatje voor. Dat het half acht wordt En dat betekent dat wij gaan luisteren naar Accordea van uh, Chesto en Mosca ja. Dit is voor zowel 65 plus Als 20 plus Pak die accordeon <lacht> En gaan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 Yes, dames en heren, het is half acht geweest. En dat betekent maar één ding. We gaan beginnen bij de nummer 40 en doortellen naar nummer 30. Aftellen naar nummer 30, moeten we zeggen. Op nummer 40: Summer Air Hardwell en Trevor Guthrie Staat nu 12 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 35. The Rhythm: Don Diablo. Vier weken in de lijst. Op plek 39. Nu, vorige week nog op plek 29. Ai, 10 plaatsen gezakt. Vechten voor survival dus. Harder, Jax Jones en BB Rexa Zes weken in de lijst. Vorige week nog op plek 33, nu op plek 38. Nieuw binnengekomen. Get Get Down, Tom and Jane en and In My Mind. Dinoro en Gigi Agostino. 56 weken in de lijst. Vorige week op plek 38. Toch weer overleefd en staat op plek 36 deze week. Party starter, late back Luke Mark Bale. Vind je deze week alweer vier weken in de lijst. Er stond vorige week op plek 31, nu op plek 35. Giant, Calvin Harris, Regan Bowman. 32 weken in de lijst. Er staat nu op plek 34, vorige week nog op plek 30. And never be alone. David Guetta, Morton en Aloha Black. Vier weken in de lijst. Vorige week op plek 23, nu plek 33. 10 plaatsen gezakt. En op plek 32 nieuw binnengekomen. Dimitri Vegas, like Mike en Nicky Romero. Met Everybody Clap. En Accordejo, want zo heet hij eigenlijk. Is van Chesto en Mosca. Twee weken in de lijst. En nu op plek 31. En begonnen met plek 36. Stay. David Guetta en Ray. Verzint je al 15 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 26. Nu terug te vinden op plek 30. Don't But there is something about the way you look Something from my heart you took tonight And I don't mind And I want this, tell me if you want this Baby, do you want this? Uh-huh Baby, when you got this, let me in a tank top I can make it topless, uh-huh And you wanna try me, baby, will you try me If you wanna cop this, uh-huh Don't go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 Na Jax Jones en Martin J'ai J'ai je net voorbij komen bij de Euro Breakdown. Oh, Het is weer tijd. weer Heerlijk jongens, heerlijk. Het is weer gewoon zover. Hey, het is tien over half acht geweest. En dat betekent, we hebben net nog even lekker naar een paar plaatsen kunnen luisteren. Dat betekent dat we ze even gaan bekijken. Want je had net natuurlijk All Day and Night, Jackson Jones Martin Solveig. Daarvoor Paul Kalkbrenner met zijn hit No Goodbye. En daarvoor de nummer dertig van deze week, Stay van Ray en David Guetta. Hoorde je net alle drie voorbij komen in de Euro Breakdown. De 40, top 40 lijst van Europa. Even door naar het nieuws, want we hebben natuurlijk nog genoeg te vertellen. We hebben een stukje over in ieder geval de Rolling Stones kunnen vinden. Want NASA die heeft een steen op Mars naar de Rolling Stones genoemd om de band te eren. De steen draagt voortaan de naam de Rolling Stone Rock meldt de NASA donderdag. De Rolling Stones zijn aangenaam verrast door het nieuws. allereerst natuurlijk wat een fantastische manier om onze No Filter Tour mee te vieren. Al dus zanger Mick Jagger tijdens de openingsavond van de toeneen van de Rolling Stones in Pasadena. En dit is de mijlpaal in onze lange bewogen geschiedenis. NASA, heel erg bedankt. En het gaat natuurlijk niet om zomaar een steen. De steen die iets groter is dan een golfbal. Heeft eind november vorig jaar 1 meter gerold. En dit is de grootste afstand die NASA een steen op afstand op een andere planeet ooit heeft zien afleggen. De oorzaak hiervoor is de landing van NASA Inside Lander. Die in november 2018 op de rode planeet landde. Om daar verschillende onderzoeken te doen. En door de stuwkracht van de motoren kwam de steen in beweging. En... De... Dus uh, ja, dat in ieder geval. Dat, uh, dat, daarom uh, is het dus een uh, steen naar de Rolling Stones uh, vernoemd. Ik moet zeggen, ja. Het, het hoort er wel een beetje bij, Die uh. rollende stenen. Ja, inderdaad, <laughs> ja. Dan voor de liefhebbers van de rapper Travis Scott heb ik goed nieuws. Want hij krijgt een eigen Netflix documentaire. De Amerikaanse rapper Travis Scott heeft zijn 18,5 miljoen volgers via Instagram laten weten... dat er een Netflix documentaire over hem uitkomt met de titel Look Mom, I Can Fly. Dat wordt gemeld door Variety. Scott, 28 jaar, plaatst een foto waarop hij een aantal videobanden vasthoudt. En ook wel VHS-banden genoemd. Met daarop zijn... ...zijn beeldenis en de titel van de documentaire... ...Look Mom, I Can Fly. De rapper die vorige maand nog te vinden was... ...op het heel Varenbeekse festival... Hoeha, ...Riep fans op om naar een platenzaak... ...in zijn woonplaats... Usen te komen met de woorden... ...ik heb iets dat jullie moeten zien... ...en aan die oproep werd in grote getalen gehoor gegeven. In de winkel deelde Scott handtekeningen uit... ...en er werd een preview vertoond van de documentaire. En daarin komen onder meer zijn kinderjaren... ...spraakmakende optredens... ...en ook Scotts relatie met Kylie Jenner ook aan bod... En uh, goed nieuws voor de mensen uh, die deze documentaire graag willen zien. Je hoeft niet heel erg lang meer te wachten. Want uh, Look Mom, I Can Fly is dus vanaf aankomende woensdag 28 augustus te zien op Netflix. Lekker, hartstikke goed. Ja. Nou, top. Was leuk dat hij dan een eigen documentaire er ook bij krijgt. Maar wat vind ik eraan? Helemaal niks. Nee, niet <lacht> zo zeur joh. Don't be pouting boy, don't be pouting. Nu dandy. Uh, dandy. Dandy Dandy. Dandy Dandy. Dandy Dandy. Dandy. <laughs> dandy. Lekker. En uh, dames en heertjes. Koeken en peertjes. Ik heb goed nieuws voor jullie. Ik ga jullie voorstellen aan de derde nieuwe binnenkomer uh, van deze week. En uh, dat is uh, Dirty Vegas. En dat is uh, de Camel Fat uh, remix uh, van Days Go By. Ik weet niet of jullie de originele wel eens hebben gehoord. Nou, weet je, zo niet, dan laten we jullie hier gewoon lekker de Fat remix horen. Straks uh, na deze uh, Days Go By krijg je Heater nog voor je kiezen met Tube en de Berger remix. En daarna gaan we natuurlijk het eerste uur afsluiten door middel van de nummer 30 tot en met 20. plaatje op de achtergrond. Kun je bedenken dat je nu op Mysteryland staat? Misschien deze muziek. Of misschien nog net even een andere DJ. Ondergaande zon. drankje in je handen. En lekker aan het nagenieten. Want ja, Mysteryland is Apanas. Is uh, gisteren uh, vrijdag dus uh, van start gegaan. Ik heb daar een aantal vrienden zitten die zich uh, echt op en top vermaken. Hè. Want ik uh, zit toevallig in de groepsreffen waar hun ook in zitten. Als het gaat om Mysteryland. En ik zie me toch een partij foto's, jongen. Daar word je gewoon echt Eén kan. ja echt. Helemaal naar de geffen waarschijnlijk. Nou ja, valt uh, denk ik uh, nog uh, wel mee. Of, uh, of, maar, uh, in ieder geval brak. Ik denk brak. Brak ook wel, ja. Brak, ja. En dat mag ook wel. Voornamelijk brak. Ik zag al wel één iemand in het gip zitten, dus uh, ja. Oké, oké, oké. Het gaat, het gaat Pretty pretty Het gaat pretty wel, Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, je hoorde net uh, Heather. Dat is de Tube uh, en Berger remix van uh, Samim en Tube en Berger. Heerlijk plaatje. 6 minuten 55. En ik denk, nou weet je wat, we zijn toch eens een goede sfeer. Ik gooi hem er gewoon lekker in. Is uh, vorige week uh, nieuw binnengekomen bij uh, de Euro Breakdown. Het was dus vorige week een nieuwe plaat en ik hoop dat we hem nog vaak gaan horen. Hij staat in ieder geval, uh, ja, wat ik kon zien, redelijk hoog genoteerd. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Dames en heren, we gaan de eerste uur gaan we afsluiten. Yes, ladies and gentlemen. Laten we maar eens gaan beginnen, want het is tijd. De nummer 30 tot en met 20. Op nummer 30 deze week, Stay, David Guetta en Ray, 15 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 26, nu op plek 30. No Goodbye, Paul Kalkbrenner, vorige week plek 28, 4 weken in de lijst, vind je nu op plek 29. Dan All Day and Night, Jax Jones en Martin Solveig, Present Europa, 20 weken in de lijst. Op plek 24 vorige week dus vier plaatsen gezakt. De B van de DoD Remix, Steve Angelo en Lateback Luke, 3 weken in de lijst. Vorige week op plek 21 en nu op plek 27. ...terug te vinden. Ready for the Beat... ...Stylin, Mr. Sid en Dave Ruthwell... ...drie weken in de lijst... ...vorige week nog plek 26... ...en nu op dit moment... ...wacht even, plek 26 en vorige week plek 27... ...toch een plaatsje weer gestegen... ...And These Are The Times... ...Martin Garrix en JRM... ...vijf weken in de lijst en dan op plek 25... ...en vorige week op plek 20... ...vijf plaatsen gezakt. Dan Days Go, de Camel Fett Remix... ...op plek 24, Dirty Vegas, nieuw binnengekomen... ...en Heather and Tube, de Berger Remix... Van Tube, Bergen en Samim Twee weken in de lijst, nu op plek 23 En op plek 22 nog steeds Net als vorige week Wish You Well, Sigala en Becky Hill Twaalf weken in de lijst Something Real, Prins Karma Vind je deze week al vijf weken in de lijst En samen met Armin van Buren staat hij nu op plek 21 Vorige week op plek 19 You Little Beauty, Fisher Vijftien weken in de lijst Vorige week nog op plek 13 En nu op plek 20 Zeven plaatsen gezakt, maar desalniettemin. De Gaan we er natuurlijk nog wel lekker van genieten. En was wij dat straks natuurlijk gaan doen. Dan gaan we ook afsluiten. En we gaan door naar het tweede uur. Wat daarin allemaal gaat gebeuren. Moet je gewoon lekker blijven luisteren. Ja,